Dit is Jeroen Tjapkema met het NOS Journaal. Theater Het Spin Helmond is door brand verwoest. Nablussen zal waarschijnlijk nog uren duren, waardoor het vuur gisteravond is ontstaan is niet bekend. Tientallen woningen rond het gebouw zijn ontruimd, net als de naastgelegen bibliotheek die gespaard is gebleven. Vier tot zes kubuswoningen naast het theater moeten als verloren worden beschouwd. Theater Het Speelhuis en de kubuswoningen vormen samen een rijksmonument van architect Piet Blom.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 ZANG EN So get in the car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 I consider the best, <laughs> I consider mediocre yeah. I want my bank accounts like Cardinal Slims so or at least a mini Oprah yeah. Baby, just close your eyes and imagine any part in the world I've been there I'm like global warming, that nigga just started heating things up But, But I've, been I've been here been, Travel through time zones, give me some of my marker in and zone Enrique Iglesias, in translation, Enrique Churches, confessional Dile, mamita, dímelo todo, te falante tu nombre yo me hago el No te preocupes, baby, for real Because you gon' like how it feels Woo!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 En wens u allemaal fijne dagen en een voorspoed.